Die hebben uren moeten wachten, want wij komen van ver De tijd is aangebroken, one, two, trio is zover Drie gekleurde bloesjes, rood, groen en blauw Een drumstel, twee gitaren en dat allemaal voor jou Een lekker feestje bouwen in de tent of in de kroeg Tot in die kleine uurtjes, talrijk tot, tot morgen vroeg De stemming is fantastisch, iedereen heeft goede dorst Alle mensen staan te swingen, wordt gekwekt uit volle borst Weer klinkt, is het feest in deze tent Als wij zingen, als we springen